De politie in Turkije heeft een door Nederland gezochte moordverdachte opgepakt. Het gaat om Djengiz A, die op de nationale opsporingslijst staat vanwege de moord op een Amsterdammer in 2014. De Turkse autoriteiten hebben hem in Istanbul opgepakt op verdenking van de moord daar. En verder levert Turkije doorgaans geen onderdanen uit aan andere landen. Een Amerikaanse vrouw klaagt reiswebsite TripAdvisor aan... omdat een op hol geslagen kameel haar tijdens een tour in Marokko had afgeworpen.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 Thank <laughs> you.